8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal Het Water tot aan de Knie in Rotterdam. En reacties op het overlijden van Nelson Mandela, nu ook bij Dorot Megens in het NOS-journaal. In Zuid-Afrika wordt een massaal rouwbetoon verwacht voor de gisteravond overleden oud-president Mandela. De hele nacht stonden honderden mensen bij het huis van Mandela in Johannesburg... en ook bij zijn vroegere huis in Soweto waren honderden mensen samengekomen. In de hele wereld is bedroefd gereageerd op de dood van Mandela. Volgens de Amerikaanse president Obama... heeft de wereld een van de meest invloedrijke en moedige mensen verloren. Hij heeft meer dan could be expected van een man. En vandaag is hij naar huis. En we hebben een van de meest invloedrijke en moedige mensen verloren.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 Mandela's grootste nalatenschap was zijn vermogen om te verzoenen en de manier waarop hij dat voor elkaar kreeg, waarop hij dat voor elkaar kreeg in Zuid-Afrika, zei de Clerk. Nelson Mandela's biggest legacy was his commitment to reconciliation. Was his remarkable lack of bitterness and the way in which he did not only talk about reconciliation, but he made reconciliation happen in South Africa. In 1994 werd Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela is 95 jaar geworden en krijgt een staatsbegrafenis. Wanneer is nog niet bekend? In Rotterdam en in Dordrecht leidt het hoge water tot veel overlast. In het centrum van Rotterdam is het water over de kades gelopen. Dat leidt tot overlast, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het eilandje midden in de maat, het Noordereiland... Uh, daar, daar komt het water nu ook uh, de weg over. De weg, uh, de, de, de Prins Hendrikkade staat daar bijvoorbeeld blank, en uh, daar vinden wij het toch wel verstandig om dan de mensen te informeren dat het water zo hoog staat en om toch eventjes actie te ondernemen wat betreft uh, de geparkeerde auto's daar. En ook in Dordrecht komt het water over de kades. Daardoor staat het historische centrum voor een deel blank. Oorzaak van de overlast is het springtij.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 Luchtvaartmaatschappijen pretenderen vaak ten onrechte dat hun klanten klimaatneutraal kunnen vliegen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daardoor zijn de prijsverschillen van de compensatie groot. KLM en Greensheet rekenen rond de 10 euro voor een retourtje Curaçao. Duitse Atmosfeer rekent de hoogste prijs, 97 euro. Het prijsverschil komt doordat KLM en Greensheet alleen de verstookte brandstof compenseren. Maar die maakt in werkelijkheid maar de helft van de milieuschade uit. Het weer, lokaal kan het glad zijn. Er zijn winterse buien vooral langs de kust en in het midden en oosten van het land. Temperatuur komt niet boven de 5 graden uit. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon. In het noordelijk kustgebied kan nog windkracht 8 voorkomen. Langs de westkust staat nog een windkracht 7, maar de wind neemt langzaam af. En die winterse buien, leiden die tot problemen op de weg, John? Nee hoor, niet echt. We zijn in ieder geval geen meldingen daarvan. Eh, totaal 41 kilometer. Vrij normale ochtendspits. Op de A15 Rotterdam naar Gorkem staat een vrachtwagen stil bij Hardingsveld Giesendam. Staat inmiddels 2 kilometer file. En de andere kant op richting Europort. Daar staat dus Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloos 6 kilometer. Dankjewel. En natuurlijk uh, zware windstoten. Houdt u de handen aan het stuur als u in de auto zit. Allebei, ja. En zo dadelijk ook natuurlijk uh, meer over het hoge water. Onder andere in Rotterdam. En we praten u bij over de rouw in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 NOS Radio 1-journaal met Lara Renze. In 1990 werd Nelson Mandela vrijgelaten... na 27 jaar gevangenis op Robben Eiland. Today, my return to Soweto fills my heart with joy. Zuid-Afrikaanse president Zuma maakte het overlijden van Nelson Mandela... gisteravond bekend. Mandela is 95 jaar geworden.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 that the government has taken a firm decision to release mr mandela unconditionally i am serious i am serious about bringing this matter to finality without delay en op 11 februari 1990 is het dan zover na een gevangenschap van 27 jaar is mandela een vrij man en de wereld kijkt toe als hij de gevangenis uitkomt ja daar loopt nelson mandela hand in hand met winnie mandela ze zijn de auto uitgestapt en lopen nu richting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 patience to termination to reclaim this country as your own and joy that we can loudly proclaim from the rooftops free at last Nelson Mandela na één periode als president draagt hij in 1999 de macht over aan Thabo Mbeki met zijn geduld, zijn begrip voor de tegenpartij en zijn zelfopoffering... dong hij over de hele wereld grote bewondering af. Zonder Mandela is de vreedzame afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika... nauwelijks voor te stellen. Het land moet verder zonder Nelson Mandela. We gaan naar Johannesburg. Daar staat correspondent Ellis van Gelder bij het huis van Nelson Mandela. Ellis, hoe zou je de sfeer in Zuid-Afrika op dit moment omschrijven? Ja, ik denk dat de gevoelens heel erg gemengd zijn. En ik kan natuurlijk groot verdriet om het heen gaan van vandaag. Maar wat ik ook hier heel, heel erg voel en ook hoor van de mensen is toch wel, ja, berusting. Berusting omdat hij al zo lang ziek was. Ze wisten dat zijn toestand kritiek was. 95 jaar geworden. En ja, veel te Kanen hier zeiden van ja, we wisten dat we moesten laten gaan. Uh, en eigenlijk is hij nu pas echt vrij. We zien ook in de beelden, jij vertelde er ook over eerder deze ochtend... dat er ook um, een leven gevierd wordt. Hè? Wat, waarom doen de mensen dat? Waar zit hem dat in, Alice? Ja, klopt inderdaad. Er wordt hier veel uh, gezongen en uh, gedanst hier voor het huis van, uh, van Mandela. Uh, het is iets wat we, wat we eigenlijk het afgelopen jaar wel veel hebben gezien. Ook bij het ziekenhuis, toen Mandela in het ziekenhuis lag. En destijds ook uh, bij zijn huis. Uh, ja, het is dus is ook een manier van zijn van werken hier. Maar ook inderdaad... Uh, om toch aan te geven van uh, je hebt zoveel voor ons gedaan en het is nu natuurlijk tijd voor jou... maar ook vooral uh, om toch te vieren wat je allemaal gedaan hebt voor ons uh, hier in Zuid-Afrika. Ja, en is Zuid-Afrika klaar voor een leven zonder Mandela? Want we spraken eerder bijvoorbeeld met Bart Luiring, die zei van ja, er moet nog een hoop gebeuren in het land. Er is ook nog veel armoede onder uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, nee, absoluut. Dat is er zeker. Maar ja, kijk, Mandela had geen politieke invloed meer. Allang niet meer. Uh, niet alleen de laatste tijd toen hij zo ziek was... maar ook daarvoor al lange tijd heeft hij politiek... niks meer in de melk te brokkelen. Dus wat dat betreft zul je dat niet direct merken. Ja, wat een beetje gehoopt wordt is... Dat we de Californianen nu toch ook wat meer gaan reflecteren. En dat hoor ik nu ook al hier op de lokale radio. Mensen hebben het nu al heel erg over. Van, ja, wat is er eigenlijk terechtgekomen van die idealen van Mandela? Uh, de samenleving is absoluut nog lang niet uh, gelijk. Dus dit is toch ook wel een momentje van, uh, van evaluatie. Uh, ja, toch ook hopelijk kijken uh, naar de toekomst. Hoe ze dan toch zijn idealen uh, waar kunnen maken. Dank je wel, Alice van Gelder, vanuit Johannesburg. Door naar Connie Braam, zij is de vroegere voorzitter... medeoprichter ook van de anti-apartheidsbeweging in Nederland. Werkte undercover voor het ANC in Zuid-Afrika. Mevrouw Braam, fijn dat u bij ons in de uitzending bent. Ja, goedemorgen. We horen het van Ellis van Gelder, er komt ook een moment van reflecteren. Er is een moment van berusting op dit moment bij de Zuid-Afrikanen. Wat is het gevoel bij u? Ja, dat, dat, dat, zal, dat zal zeker gebeuren. Ik denk ook dat het uh, maar ik denk ook dat, dat het uh, opnieuw een moment zal zijn waarin Zuid-Afrika zich één zal voelen hoor. Dat is, uh, het respect uh, voor Mandela is heel erg groot. En dat gaat door alle lagen van de bevolking en alle kleuren heen. En dat is natuurlijk wel weer een heel goed. Uh, ja, dat is wel weer een heel mooi en belangrijk moment. Dat uh, ja, zijn dood ook de, ja, de bevolking toch wel weer zal verbinden. En dan zal het natuurlijk zal er gekeken worden van uh, ho hoe ver is men in het land en uh, uh, ja, wat, uh, wat is er terechtgekomen van, uh, van zijn idealen en, en de idealen van, uh, van, uh, van het ANC en van zo ongelooflijk veel mensen die, uh, die strijd hebben gesteund. Wat uh, betekende Mandela voor u voor, en voor de idealen die u uh, bij u droeg? Ja, hij was, ja, ik kom uit een, uh, ja, een, een gezin wat, wat, uh, waar, laat ik zeggen, de, de ervaring in de Tweede Wereldoorlog een hele grote rol speelde. Dus hij was, werd eigenlijk de figuur waarin het, uh, de strijd tegen racisme en fascisme, uh, ja, de, de, uh, laat ik zeggen, hij, hij droeg die strijd als het ware in zich, mm -hmm. en ik, dus dat was, voor mij was dat eigenlijk, ja, niet dat dat allemaal zo enorm bewust ging weet ik, zoiets groeide door de jaren heen, en, en zeker terugkijkend denk ik dat dat, het voor mij van, van, ja, van, heel groot belang is geweest. Hij stak het dat vuur in nieuw aan. Hoe, hoe, hoe bleef nou, u dat? Nee, nee, nee, nee je moet het niet, niet, kijk, nu is het een, een, een een wereldicoon. Iemand die... Weet je, ik denk dat er weinig mensen in de wereld zijn die zo ongelooflijk beroemd en gerespecteerd zijn. Maar toen ik begon in 1970 uh, in, in, in Nederland met, met lezingen over de apartheid en wat er gaande was. Bro, de, weet je, je stuitte gewoon nog op agressie. Uh, hier en daar mensen verdedigden de apartheid nog. Uh, iedereen had een tante in Pretoria. En, en de zwarten waren daar erg gelukkig. En het was echt hele, heel moeilijk. En Het is dus een hele lange, moeizame strijd geweest. En pas... Eigenlijk in de jaren tachtig kwam zijn naam wat meer op de voorgrond. En op een gegeven moment is dat ook wel een, uh, ja bijna een soort besluit geweest om hem tot boegbeeld te maken van deze strijd. Mm -hmm. En dat oh, wetend natuurlijk wat voor een, uh, een buitengewoon bijzondere man uh, hij was. En ook de leider natuurlijk van het ANC. Dus ja. het, uh... ja. en, en wat is uw maar... mooiste herinnering aan Mandela? Nou ja, dat was natuurlijk ja de, de de de het moment dat hij vrijgelaten werd. Uh, dat dat is natuurlijk onvergetelijk. Dat is voor iedereen. Dat deel ik met gewoon met iedereen. Uh, dat moment. En daarna heb ik hem uh, in in Lusaka ontmoet. En dat was daar heb ik gezien hoe hij ontvangen werd door uh, de de Zuid-Afrikaanse ballingen daar. De vele duizend in het stadion. Nou, dat was zo onvoorstelbaar. En daar, maar de manier waarop hij hen toesprak, dat maakte grote indruk op mij. Dat hij zei van, weet je, ik ben net als jullie alleen maar lid van het ANC. En het zijn jullie om te bepalen wat ik ga doen, hoe ik het ga, uh, invullingen daaraan ga geven. Als jullie willen dat ik de kantoren uh, uh, de aanveeg, dan zal ik dat doen, weet je. En zo'n mm. hele toespraak, wauw. Daar weet je echt, uh, haar op je arm overrent. <lacht> mooie, mooie momenten. Er ja. ja, komen ook ja. op, uh, bijvoorbeeld op via sociale media berichten langs dat, die, nou, dat het niet alleen maar uh, positief was. Dat hij uh, ook wat nukkig kon zijn. En zelfs heel erg flirterig was. Heeft u daar ooit iets van gemerkt? <lacht> Ja, en wat? ja, ja een ongelooflijk charmante, knappe, leuke man. Ja, nou ja, dat maakte hem natuurlijk des te menselijker, weet je. En het, uh, ja, wat, wat is er nou leuker dan iemand die, die ook nog een beetje flirt. Steven. als het een hele stijve, Calvinistisch type was geweest... Zeg, dan had dat niet zo ver gekomen. Het was zijn charme. Weet je, een enorme, fantastische glimlach. Die is een beetje lichte stoutheid in zijn blik. <lacht> daardoor kon iedereen zich met hem identificeren, weet je. Hij, hij, hij werd niet jou. je vijand ook daardoor, misschien. Nou, daar weet ik niet Dat Pas op, dat is een keihard politiek spel. Want nu wordt het wel allemaal, ja, ja dat krijg je natuurlijk weer als iemand overlijdt. En dan gaat er een beetje een zachte deken overheen. Uh, ik hoorde net dat hier en daar zelfs uh, leden van de, de, de, de klerkgenootschap komen aan het woord. Een man die volgens mij, weet je, nog, vind ik nog altijd in Den Haag voor het internationaal gerechtshof thuis hoort. En dat, uh, dus weet je, het, het is veel harder geweest. Het is allemaal veel harder gespeeld. En het... Uh, en zij zijn niet gevallen voor zijn glimlach hoor, Ze zijn nee. gevallen voor een keiharde economische boycott. Voor de Ze zijn gevallen voor een hele harde strijd, die twintig jaar lang gestreden is. En het. Uh... Maar goed, ik, ik zit namelijk te kijken naar een uitspraak van, van Barack Obama. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat hij zegt. Hij zegt: zonder Mandela was ik niet vrij. En als je dat legt naast alle andere, weet je, obligate uitspraken van wereldleiders, dan denk ik, ja, hij blijft toch ook bijzonder, hè? Dat hij. hij weet je, in, zonder Mandela was ik niet vrij. Dat is een hele diepe doordachte opmerking. Weet je, hij beseft heel erg goed dat Mandela iemand geweest is die bijgedragen heeft ook aan, aan zijn weet je, persoonlijke uh, uh, ja, gang in het, in het leven mm -hmm. en het, het succes wat hij behaald heeft en, uh, en, dat, en dat hij dat erkent. Vind ik gewoon echt, uh, vind ik bijna ontroerend. Wat dat blijkt hem? wel uit. Ja. ja. Nee. Wat <laughs> wou je nog zeggen? Nee nee. U kunt er eindeloos over doorpraten, door door volgens mij. Ja. <laughs> en heel fijn dat u dat ook even bij ons wilde doen vanochtend. Prima hoor. Cornie Braam, dank u wel. Okay. En zo dadelijk hier bij ons in de uitzending. Gisteren was het wind... En nu zorgt uh, hoogwater voor overlast. Onder andere in Rotterdam. Dat gaat u zo dadelijk horen. Eerst John Sohoka bij de ANWB. Ja, Lara, ondanks de winterse bui. Een vrij normale ochtendspits. 50 kilometer. Enige opvallende file op de Ring Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat bij de afrit rij 5 kilometer door een pechgeval. En de auto blokkeert bij de afrit de rechterrijstok. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. We laten Nelson Mandela even los. We gaan naar Rotterdam. Wateroverlast daar. Kades lopen over. De straten staan blank. Het water komt tot aan de knie. Verslaggever Michael Komos van RTV Rijnmond uh, rijdt door de regio. En jij bent zojuist aangekomen, begrijp ik, van onze redactie... in het botlekgebied. gebied Vertel eens wat is, wat is daar aan de hand. Wat zie je daar? Ja, dat klopt. Uh, op uh, onze website, op rijnmond.nl, zie je ook de live beelden daarvan. Um, ja, ze waren hier bezig met de aanleg van de nieuwe Botlekbrug in het Botlekgebied. En uh, ja, daarvoor zijn uh, sommige kaders iets dunner uh, geworden vanwege de aanleg van die pijlers. En ja, met die storm uh, afgelopen nacht en het hoge water heeft een deel van die kader, ja, is gewoon weer vragen. We staan nu bovenop een dijk, ik loop er even een stukje vanaf, richting het water... Nou ja, dat heeft hier gewoon een enorm gat geslagen in de dijk. En zo'n drie meter, na nou, een lengte 3,5 meter, is weggezakt. En dat water dat is gewoon ja, langzaam in de hier hierin gaan zijpelen. En de herrie die je nu op de achtergrond hoort, is de herrie van uh, ja, hijskraan, uh, shovel, enorme zandzak. Die worden gehezen om hier dat gat uh, met mannenmacht uh, dicht te krijgen. Um, ja, in Rotterdam, uh, daar was het gewoon wat water op de kade, Hier uh, lijkt het toch uh, iets serieuzer. Want je was eerder ook in het centrum hè, van Rotterdam. Volgens de veiligheidsregio uh, staat het water op sommige plaatsen tot kniehoogte. Wij zien ook foto's uit bijvoorbeeld uh, een stukje verder. De Maas richting zee uh, bij Vlaardingen. Daar staan auto's tot aan de wielen onder water. Hoe, hoe erg is het in, uh, in Rotterdam, in het centrum? Nou, het uh, Noordereiland uh, is eigenlijk één grote buitendijksgebied. Nou, ja, dat ligt uh, op ongeveer uh, 2,30 meter. 30. Nou, zodra dat water boven NAP komt, boven dat niveau, ja, dan stromen kaders onder. Uh, nou ja, diverse auto's stonden dus uh, in het water. De geluidswagens van uh, de gemeente en de politie uh, reden rond om uh, mensen te attenderen. Zo'n 50 auto's zijn er weggesleept. Ik loop even. Uh, meneer, mag ik u wat vragen? Want u bent de uitvoerder hier. Ja, ik, uh, uh, sorry, nee, ik ben niet uitvoerder. Oh, Absoluut uitvoerder. Maar u weet wel meer te vertellen hier over het gat, toch? Uh, nee, uh, het gat uh, is uh, op het werk van ELeens voor de bouw van de Boddelijkbrug. Ja. Ik ben van het havenbedrijf Rotterdam. En wij coördineren de bereikbaarheid. En zorgen dat het verkeer weer zo snel mogelijk... Uh, zijn doorgang kan vinden. Maar ik begreep net van mijn collega... dat hij ook iets kan vertellen toch, over nou ja, hoe u dit gat... zo snel mogelijk uh, wil gaan dichten met de ja, collega's. Ja, e uh, hebben wij... Uh, uh, meteen gebeld toen we hoorden dat er uh, wat aan de hand was. Uh, Eleens heeft werkschepen aan laten komen om de dijk aan de buitenkant uh, weer met klei uh, op te hogen. En aan de binnenkant van de weg, tussen de pijler en de weg, zullen we ook een extra versteviging uh, maken. Om zo te zorgen dat de weg droog blijft. Hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Ja, natuurlijk hoog water ja. uh, tegen de dijk, maar... Uh, dat komt... Uh, we, we zijn uh, met z'n allen bezig de bereikbaarheid te van Rotterdam en van de haven te waarborgen. Daarvoor is de bouw van de nieuwe Botlekbrug nodig. Uh, om dat in het verkeer te doen hebben ze weinig ruimte. Hebben we ook weinig ruimte voor uh, de nieuwe infrastructuur. Zoals je ziet, uh, de dijk waar... Oh nee, dat zie je niet. Sorry. <laughs> uh, de uh, nieuwe pijler staat in de oude dijk. En daardoor is de dijk verlegd naar de waterkant. En uh, omdat het een werkdijk is uh, met het hoge water uh, is er helaas uh, water doorheen gekomen. Met andere woorden niet zo handig? Nou ja, even, we doen er altijd alles aan om het uh, zo goed mogelijk uh, voor elkaar te krijgen. En, uh, Gelukkig heeft het voor de rest weinig impact. Is het uh, Gelukkig in uh, twee uurtjes, uh, drie uurtjes hebben we alles weer voor elkaar. Nou ja, als ik het zo zie toch wel wat impact. Want er zijn hier tientallen arbeiders op dit moment bezig om de nooddijk uh, te dichten. Uh, nou ja, dat is dus hier in de botlek. Dank u wel voor de eerste reactie. In Rotterdam was er dus uh, ja, meer dus auto's die tot kniehoogte in het water stonden. En net als in de Dordrecht waar veel kelders onder water liepen. Michael Komans van RTV Raymond, of de eigenaar van het Gat zich even wil melden. In het Bottec-gebied was hij. Wij gaan naar Meino Remmers. De Deltawerker doen hun werk, hè? Mino. Ja, schuiven zijn dicht van Neeltje Jans. Het staal staat in het zeewater om dat tegen te houden. En ook de sluis, dubbelrood, geen scheepvaartverkeer. Mogelijk hier, die moet dicht blijven. Je hoort de zee, hè? Hij spat daar waar onze satellietwagen staat, daar was. Vannacht de zee nog. En dat is echt heel erg hoog. Een record is er gebroken in Vlissingen. 3,99 meter. En nu aan boord van de reddingboot. De Koopmansdank. De schipper voert even een gesprek nu. Met de verkeerspost. Een stukje verderop. Even meeluisteren. Bij jullie over. Ja, het is nog een latertje geworden. Dat is even voor zesde terug van mijn collega vernomen. Ja, hij heeft een plinke reis gemaakt naar binnen toe. Oké. Okay. Ja, de Stellendam, uh, bedoel je? Ja, je hoort nu Johannes nou, Post. Die praat dus even via ja, de marifoom met de, de verkeerspost. Ook de die continu bemand is. Er is ook continu toezicht Want bij de, de sluis hier. Ja, de kering is licht, hè? Oh. Ja, er staat toch nog steeds uh, veel uh, zee en uh, veel wind. Het uh, zal vandaan we nog wel even blijven ook, uh, ben ik bang voor. De koopmansdank, de reddingboot, ligt uh, buiten Dijks. Want ik kan natuurlijk niet door de kering heen varen... Ja, en ook niet door de sluis. Uh, noordwest-zeven. Uh, uh, af en toe zacht hij er net onder bij een zesje. Oh ja. Nou, hartstikke bedankt. Uh, fijne wacht verder. Nou, prachtig gezicht. Die voortwoekerende wolken. Links en rechts van ons rood- en groen knipperende lampen... van boeien die hard op en neer klotsen. Ja, uh, meneer Post, hoe was het vannacht... Vannacht was het... Uh, ik heb lekker geslapen. Ja. ja, maar als het moet, dan kan het, het schip in tien minuten weg zijn. Als het moet, zijn we binnen tien minuten weg. Ja. Ja, ja. Maar dat was warm. er nog wat vannacht? Nee, hè? Nee, we hebben niks gehoord. De pieper ging niet af. Maar uh, ja, we zijn er wel voorbereid altijd. Hè. Ik zie het, want er hangt een kabel aan de kade vast. Of aan de kade, aan de dijk. Ja. En dat is om de motoren warm te houden. Ja, de reddingboten staan uh, constant uh, onder uh, stroom, zeg maar. De motoren staan warm. Dat betekent dat we binnen tien minuten vol lang weg kunnen varen. Dus uh, dat is... Het uh... kan geen pretje zijn op zee nu? Uh, nee, uh, het wordt wel erg verspannend ja, als je nu het water op moet. Er is extra alertheid. En, uh, ja, een reddingboot is wel heel snel, maar... Het dan... is ook een heel licht schip, hè? Ja, het is een super licht schip. Uh, daarom kunnen we ook zo snel. Daar zijn, zijn ze ook voor gemaakt, snelheid. Is dat toch een beetje dat je hier nu bent als... Ja, dit is natuurlijk een van de momenten... De kering dicht, dat is niet vaak. Ja, dan, dan, dan, dan ligt... Uh, dat is, is de spanning maximaal? De spanning is uh, nu eigenlijk wel maximaal. Het hoogtepunt was gisteravond. Dat we toen uh, dachten aan... Uh, oh ja, een jaar geleden zijn we bij de Baltic East geweest. En dan waait die wind weer door, door de bomen. Makker staat je wild geraas, zeggen we dan gisteravond. Maar uh, we waren er extra op uh, voorbereid nu. Ja, het is precies een jaar geleden dat schip met al die auto's... Wat uh, hier is vergaan en waar toen u ook naartoe gevaren bent. Ja, dat klopt. We zijn er ook bij en even. geloof niemand kunnen redden? hè? Ja, we hebben er zeven uh, uit water kunnen Oh, halen. toch? Ja. ja, ja. En, uh, ja er zijn ook... ook mensen verdronken toen ja. die nooit meer gevonden zijn, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Die, ja. die, waar nog steeds taal nog teken van is. Ik geloof dat er nog drie of vier mensen nog steeds niet gevonden zijn. En dat schiet toch door je hoofd? Dat gaat zeker door je hoofd vannacht. Ja. Gisteravond helemaal. Dan zie je hem half af en denk je, oh ja. Ja, jaar geleden ging de pieper om half acht. En dan uh, stormt die gaat er wel doorheen, hoor. Het pak hangt klaar van Johannes. Wat dichtgerits kan worden. De laarzen eraan vastgemaakt. Aan het plafond bungelen de koptelefoons met krulsnoeren... zoals je die ook in een helikopter hebt. Het schip ligt helemaal klaar. Alle lampjes branden op het dashboard. Er is nog niks aan de hand. Maar er wordt vanmiddag rondom vier uur toch weer hoog water verwacht. Erg hoog. Johannes zei net, het wordt niet eens echt laag water. Zelfs de meeuwen zoeken...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 Het is half negen, we gaan naar Dorot, Magens, voor het Dorp in het NOS-journaal. Nelson Mandela wordt volgende week vrijdag of zaterdag begraven. En dat zal zijn in zijn geboortedorp Kounou in Oostkaap. Daar groeide hij ook op. Mandela krijgt een staatsbegrafenis... en leiders uit de hele wereld zullen de begrafenis bijwonen. De dagen daarvoor krijgen de Zuid-Afrikanen de mogelijkheid afscheid van hem te nemen. Volgens internationale media, die zich baseren op bronnen bij de Zuid-Afrikaanse overheid... is er maandag een ceremonie in het voetbalstadion in Johannesburg... Het stadion waar in 2010 de WK-finale werd gespeeld kunnen 95.000 mensen. Het gebalsemde lichaam van Mandela zal drie dagen opgebaard liggen in Pretoria, zo melden bronnen aan CNN. Zijn kist staat dan dicht bij de plek waar hij in 1994 zijn eed aflegde als president. Mandela overleed gisteravond op 95-jarige leeftijd. De storm in combinatie met springtij en hoogwater heeft voor records gezorgd. In de Oosterschelde werd vannacht de hoogste waterstand, waterstand eh, sinds 1953 gemeten. Het waterpeil in Delfzijl kwam een halve meter hoger dan verwacht. Volgens het waterschap Noorderzeilvest kwam het vannacht tot 4,82 meter 82 boven NAP. Dat is 1 centimeter onder de hoogste stand ooit gemeten. In Lauwersoog liepen bedrijven en een restaurant in eh, de haven onder water.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 Voor het weer gaan we naar Ben Landkamp bij Weerplaza.nl. Ben, wat staat ons vandaag nog te wachten? Nou, vooral winterse buien. Die trekken een beetje in lijnen over het land. Dus dat betekent dat op sommige plaatsen je redelijk veel buien krijgt. En op andere plaatsen het juist overwegend droog blijft. Maar goed, er trekken dus winterse buien over het land. Dat zijn buien met natte sneeuw en wat hogerop zelfs droge sneeuw. Ik heb meldingen op de Veluwe waar zelfs een licht sneeuwlaagje ligt. Dus ja, toch een beetje een winters gevoel vandaag. Tussen de buien doorschijnt van tijd tot tijd de zon. En voor de rest hebben we nog steeds die stevige Noordwesten... In het noordelijke kustgebied waait hij stormachtig, windkracht 8. En langs de westkust hard, over land, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Het wordt vandaag zo'n 3 tot 5 graden, maar tijdens een bui is het beduidend kouder. Okay, hey, de verzekeraar Interpolis laat weten dat de stormschade meevalt. Dat is het laatste nieuws. Is het jullie meegevallen? De storm... Ja, nou... De storm, ja, nou het weer heeft zich redelijk aan de verwachting gehouden. Hoor. De, aan de kust heeft uh, gewoon echt een storm en zelfs even een zware storm gestaan. Dat stond altijd al in de verwachting. En ja, er zijn ook een aantal zeer zware windstoten opgetreden. Zelfs tot 137 km per uur gisteren in Stavoren. Dus ja, de, de waarschuwingen die zijn uitgegeven voor die windstoten... Vooral, uh, die waren wat mij betreft in ieder geval terecht. En uh, ja, de waterstanden, wat ik begrepen heb... is dat het her en der toch wat hoger is uitgekomen... dan ook uh, in eerste instantie verwacht. Dus misschien moeten we daar ook wel zeggen... ja. We terecht gewaarschuwd. Ja, dankjewel Ben. Ben Landkamp bij Weerplaza.nl. Bij de ANWB, Den Haag, Jonse Hoka. Mensen nou. moeten wel even de handen aan het stuur houden, hè? Ja, dat toch nog wel, want af en toe komen nog wel zware windstoten voor. En de spits verloopt ietsje drukker dan gebruikelijk. 68 kilometer file. Paar opvallende op de A2 Maastricht naar Eindhoven... bij Eurmond 3 kilometer na een ongeluk. En er zijn twee rijstoken dicht op de Ring Amsterdam... de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat dus een Geuzeveld een rij 7 kilometer door een pechgeval... Bij de afwitterij is de rechterrijst ook dicht. Dan de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem. Tussen Papendrecht en haringsveld giezendam 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. Die blokkeert bij haringsveld giezendam de rechterrijstok En op de andere ruimte richting Europort is het wat drukker dan normaal. Daar staat tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charloos 6 kilometer. Voelt u ook de spanning toenemen in het lijf? Over een paar uur is de loting van het WK Voetbal in Brazilië. Straks onze correspondent Mark Bessems in Rio de Janeiro op de fiets.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij mij hier in de studio is uh, Rachid Finch van de NOS. Rachid, jij hebt gekeken wat er zo al langskomt op social media... over Nelson Mandela. Dat is nogal wat. Het leeft. Enorm. Ja, inderdaad. Sinds gisteravond toen bekend werd... dat Nelson Mandela overleed op 95-jarige leeftijd. 100.000 Nederlandstalige berichten op sociale media... op voorraders, dus op Twitter, op Facebook, maar van dat soort sites. En dat aantal neemt nu ook echt uh, rap toe, uh, nu iedereen weer wakker wordt... Uh, tweet die dan niet in het Nederlands was, uh, maar uit Zuid-Afrika kwam. Uh, die leest... Eerste keer slapen in een Mandela-loze wereld. We zijn op onszelf aangewezen nu. Het zijn de woorden sombere werkelijkheid... zoals geschetst door de Afrikaanse verslaggever Brandon Boyle. Dan kijken we verder. Bram Jansen is een Nederlandse journalist in Zuid-Afrika. Hij zag hoe er in de straten van Soweto wordt gedanst... en mensen voor zijn huis bij elkaar komen. Dat allemaal om kwart voor twee s'nachts. Mooi, voegt hij eraan toe. De ironie zal velen niet zijn ontgaan. Nelson Mandela overlijdt op de verjaardag van Sinterklaas. Klaas, een mooie dag om Black Piet af te schaffen, schrijft Manouk Visser. Mocht er volgend jaar weer een discussie over Zwarte Piet oplaaien... dan zal Mandela's overlijden daar waarschijnlijk wel aan gekoppeld worden. Volgend jaar speel ik graag weer Piet met vrolijke schmink, schrijft Visser verder. Daarover gesproken, opmerkelijk stuk tekst op de site van die Telegraaf. Ook in Nederland wordt gereageerd op de dood van Nelson Mandela... die nota bene op Sinterklaasavond met Zwarte Piet is overleden. Dus daar is die discussie al beslecht... Lijkt het, alhoewel Zwarte Piet tussen haakjes is inmiddels verwijderd. Hm. Dan over Winfrey, die heeft ook van zich laten horen. Natuurlijk een, een vriend van, uh, van Mandela. Mandela was meerdere malen te gast in haar talkshow. Uh, dat is niet waar ze nu aan dacht. Het was een, juist andersom: een grote eer om bij Nelson Mandela thuis te komen en hem te leren kennen, schrijft Winfrey. Plaatst erbij een foto op Instagram waar ze ongeposeerd lachend met z'n tweeën opstaan. Ook nou, een reactie van de bokslegende Mohammed Ali. Die die bedroefd is, wil laat hij weten. Mandela heeft ons vergeving geleerd op een grote schaal. Dat zegt hij tegen de BBC op Twitter. Is er iemand anders dan Nelson Mandela, wiens dood zoveel oprecht verdriet in de hele wereld veroorzaakt? Het is een reactie die je veel ziet. Deze komt van Gerson Veenstra. En op Instagram, Facebook en andere sociale media plaatsen veel mensen foto's van Mandela. Met daarnaast allerlei inspirerende citaten. De meest geplaatste, in ieder geval die wij hebben kunnen vinden. Als we kunnen leren om te haten, dan kunnen we toch ook leren om lief te hebben. En er zijn ook al kritische noten hoor. Dat vinden we bijvoorbeeld op de website van de Sydney Morning Herald. Via Twitter te vinden onder de naam smh. Het is geen populair verhaal, maar het hoort er misschien toch wel bij... over de moeilijke kanten van Mandela. Die van kleine dingen bijvoorbeeld heel chagrijnig gekomen worden. Ja, wie niet, hallo zeg. Je was groot omdat je kon vergeven. Rust zacht Mandela, vader van Zuid-Afrika. Dat zijn de woorden van Mathilde Stam. Rachid Vins verzamel het allemaal voor ons. Dank je wel, dan, gelooft u het u al, die spannende WK-loting van later vandaag in Brazilië. Dan uh, weten we wie de tegenstanders zijn van Oranje in de groepsfase. Rio de Janeiro is de uitvalsbasis voor het Nederlands elftal. Correspondent Mark Bessems die verkende de stad alvast. Dat deed hij met Filip de Wit, oud-correspondent van NRC. En tegenwoordig fietsgids in Rio. Oh, zeg, Filip, is dit nou iets wat je als, je als oranje-supporter naar Brazilië gaat uh, overal kan doen... Fietsen. Lekker fietsen? Op de fiets van het stadion? Nou, op de fiets van het stadion, dat raad ik niemand aan. En je moet echt over fietspaden gaan. En de fietspaden die lopen niet overal door. Dus je kan niet heel makkelijk van de ene wijk naar de andere wijk fietsen. Oh, kijk het strand. Kijk hier, ja, het wow. strand, ja. We fietsen nu even door naar Ipanema. Ipanema? Ja, oh, Dat is uh, van het liedje, toch? Ja, precies. Ja. Ipanema is van de uh, girl van Ipanema. linda, <tied> de Oh, leuk, ja. Zo, ja. Zo, zwaar bewamende politie. Ja. Er is uh, heel veel politie omdat er recent wat uh, tumult is geweest op het strand. Dat gebeurde vroeger vaak dat groepen jongens van een, van een sloppenwijk dan met z'n allen de strand opgaan... ...en dan even eroverheen razen en alles wat ze tegenkomen meenemen. Jullie doet dat supporters goed moeten oppassen hier in Brazilië. Geen horloges om en sieraden om en als je een camera bij je hebt, kun je meenemen, prima, houd hem in je tas en haal hem alleen uit als je echt foto's wil nemen. En uh, je moet gewoon een beetje opletten, gewoon gezond verstand. We zijn even op deze plek gestopt, uh, het Sisa Park Hotel, dat is het hotel waar uh, oranje als het goed is straks gaat zitten tijdens het WK. Ja, ik had het even opgezocht, maar zelfs de goedkoopste kamer in dit hotel kost gewoon een paar honderd euro per nacht. Ja, Rio is natuurlijk sowieso hartstikke duur. Uh, zeker tijdens het wereldkampioenschap voetbal uh, volgend jaar. Maar ja, heel Brazilië is duur. Veel mensen weten het niet. Maar ja, uh, oranje supporters maak je borst maar nat hè. Het is een duur vakantieland. Laten we gewoon een stukje fietsen. Ja, dat doen we. Kasseien. Ook elke zeven minuten komt er ook een nieuwe auto bij. Dat is een nadeeltje hè, van de economische groei van de afgelopen jaren. Um, dat betekent wel dat oranje supporters dus maar beter op tijd de bus kunnen pakken, nietwaar? Het probleem is als je geen portugees spreekt en een bus wil pakken, dat je dan toch dat het wel redelijk ingewikkeld is omdat het heel erg chaotisch is. En dan vraag je, je het gewoon in het Engels. Dat is een beetje een probleem, ja. Mensen. Uh, we spreken niet heel erg veel Engels hier, over het algemeen. Ja, wij fietsen nu door Rio de Janeiro. Maar, uh, oh, even uitwijken. Maar um, uh, ja, hier worden maar een paar wedstrijden gespeeld. Hè? Rio is maar één van twaalf speelsteden. Uh, maar goed, wat voor Rio geldt, dat geldt eigenlijk voor heel Brazilië. Maar ja, wat maakt het uit, hè? want zo'n beetje iedereen hier houdt van voetbal. Het weer is meestal prachtig. En, uh, nou ja, ze hebben overal caipirinha. Dus, uh, Philip, ja. zullen we even een barretje gaan zoeken aan het strand? <laughs> mm, een caparilla. Het is bijna weekend, hè? Nou, nog een beetje te vroeg, misschien. Een mooie bijdrage van Mark Bessems vanuit Rio de Janeiro. Die loting die is vandaag live te volgen. Je moet echt bij de NOS zijn. Wilt u het zien? Op radio, op tv en op internet. U kunt alvast wat voorpret krijgen via nos.nl. Daar staat een mooi verhaal over de WK-loting. En alles wat u wilt weten. NOS Radio 1 Journal. Ik neem u eerst mee naar Unilever, het Brits-Nederlandse Levens- en Wasmiddelenconcern. Het wil 500 miljoen euro aan kosten besparen... door verder te snijden in het aantal merken. Ook worden banen geschrapt bij de afdeling marketing. Dat heeft de bestuursvoorzitter Paul Polman gisteren gezegd. Bij een investeerdersconferentie in Londen gebeurde dat. Paul Moers, merkendeskundige, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Unilever wil het aantal merken terugbrengen met 10 tot 20 procent. Dat is nogal een verschil. Um, ja. Waar zal het het meest dichtbij zijn, denkt u? Uh, nou, uh, je moet even de aanlopen zien. Want uh, wat hebben ze in 2000 gedaan? Toen zijn ze teruggegaan van 1200 merken naar maar liefst 400. Dus dat is echt een enorme klap geweest. En wat je nu zult uh, zien is dat ze een tweede stap zetten. En van die 400 uh, er nog eens, uh, ja, ik denk, 40 tot 60 merken uit uh, zullen gaan uh, halen. En ja, waarom doet uh, Unilever dat? Ja. Uh, uh, natuurlijk, wat belangrijk is, is zij moeten grote, krachtige internationale merken hebben. Zij moeten vechten tegen de top 3. Dus dat is uh, Nestlé uh, uh, zit daar onder andere bij, Procter Gamble. Uh, dat zijn de grote concurrenten. En wat Unilever nou probeert is ...om ook de winstgevendheid wat uh, omhoog te brengen... omdat het aandeel eigenlijk ontzettend stabiel is en heel weinig doet. Mm -hmm. Dus blijkbaar gaan ze nu wat meer voor die aandeelhouderswaarde kijken. En een andere belangrijke reden is... Uh, ...de opkomst van de huismerken in uh, met name West-Europa en Amerika is gigantisch. En wil je je tegen die huismerken verdedigen... ...dan uh, kan het eigenlijk niet anders dan dat je zegt... ...ja, ik kan maar beter met minder merken toe... ...maar zorg dan dat die mindere merken het veel... En veel beter doen. Veel meer ja, marketing ja. power ja. en veel meer research. Echt de concentratie op, op de topmerken. welke merken zullen het dan niet gaan overleven, denkt u? Ja, dat is een hele goede vraag. Want, Dank u. Uh, <laughs> daarvoor bent u ook verslaggever. Mm. Uh, uh, ik denk dat uh, sommige Nederlandse merken zich zorgen moeten gaan maken. Uh, want je kunt je onder andere voorstellen dat de Unox, de Bessel, de Calvé, de KoniMax, dat soort merken hebben helemaal geen internationale functie. Aha. En je zou... Maar die zijn in Nederland wel Sterk, als je denkt bijvoorbeeld aan Unox en alles wat daarmee samenhangt ja. als het gaat om, om het beleven van de winter. Ze zijn in Nederland ijzersterk, dat was toen de tijd met het merk Mora ook, en toch Unilever heeft het lef om van dat soort merken afscheid uh, te nemen. Want het probleem blijft, al zijn ze in Nederland sterk, Nederland is een klein landje in het grote perspectief uh, van wat er in die hele wereld gebeurt. Kijk, het is een bedrijf met 61 miljard uh, um, of, of ja, met, uh, met uh, 52 miljard uh, omzet. Het mm. is dus, ja, de Nederlandse omzet voor die artikelen, dat is echt totaal minimaal. Dat is veel meer emotie dan dat het een uh, echt uh, dooddachte ja, uh, ja. strategie is om die merken te houden. Dus die worst, ik, ik die goeie worst goeie. gaat in de hollekies van, uh, van het bedrijf, begrijp ik. Ja, dat uh, is uh, heel mooi uh, gezegd. En wat er misschien wel zal gebeuren is, je hebt, uh, ik noem er iets, hè, een merk als Ola, dat heet in andere landen Walls. Uh, en dat zijn natuurlijk ook rare toestanden. Ik kan me ook voorstellen dat ze dat nou eens een keer gelijk gaan trekken. Want dat is toch lastig voor de verpakkingen en, uh, en noem maar op. Dus het is ook een slimme zet, zegt u meneer Moers? Ja, het is uh, wel een, uh, slimme, een slimme zet. Ik denk dat uh, de wereld is ontzettend hard aan het worden. De concurrentie is gigantisch hoog. En uh, wil Unilever zijn hele sterke positie houden. En die hebben ze. Uh, ja, dan zullen ze hier aan... Uh, dan is dit denk ik wel een goede stap. Maar uh, daarna lijkt er mij wel een einde aan te komen. Want dan uh, ga je te veel snijden in het portfolio wat je ooit had. Ja, je kunt niet blijven schrappen. Dan blijft er niets over. Schrappen. Paul Moers, merkendeskundige over het schrappen van merken bij Unilever. Dank u wel. Verkeersinformatie. Waar staat het vast op dit moment, John Zahoka? Oh, nou op 17 plaatsen is het langzaam rijden stilstaan... met een totale lengte van 65 kilometer. De enige opvallende file op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Dan staat na een ongeluk bij Eurmond een 4 kilometer... en daar zijn twee rijstoken dicht. Kwart voor negen is het. De vn veiligheidsraad heeft voor een Franse deelname... aan een Afrikaanse vredesmacht... in de Centraal-Afrikaanse Republiek gestemd... De stemming kwam op een dag waarop ook weer behoorlijk werd gevochten. Veel bloedvergieten in de hoofdstad Bangui. Tientallen mensen kwamen daar om het leven. Veel onduidelijkheid over het aantal mensen dat uiteindelijk omgekomen is. Dat hoorden we eerder al in deze uitzending. In de kar. Centraal-Afrikaanse Republiek... is Ellen van der Velde van Artsen zonder Grenzen. Mevrouw van der Velde, wat merkt u van de chaos en de onrust in de Republiek? Ja, ik merk daar, uh, daar veel van op dit moment. Uh, gisteren was een, uh, wat een zware dag voor iedereen. Er werd uh, erg veel geschoten, met name in het noordelijke deel van de stad. En uh, niet alleen met... Uh... Bent u er nog, mevrouw van der Velden? Van Artsen zonder grenzen. Volgens mij zijn we... Contact met mevrouw van der Velde kwijt. We gaan proberen uiteraard om dat contact te herstellen. Mevrouw van der Velde is van artsen zonder grenzen... actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En u hoorde eerder in onze uitzending dat het daar uh, niet beter op wordt. Een grote chaos. Gisteren veel mensen om het leven gekomen bij uh, hevige gevechten... Um, de VN Veiligheidsraad heeft voor een uh, Franse deelname... aan een Afrikaanse vredesmacht uh, ingestemd. Uh, en dat komt misschien wel op tijd, dat hoorde u eerder al in onze uitzending. Mevrouw van der Velde, fijn dat u er weer bent. U zei al, ik merk veel van de onrust en er is zeker gisteren veel gevochten. Wat, wat, wat heeft u gezien? Uh, nou, we hebben vooral veel gehoord, want het was aan de noordkant van de stad... Uh, waar de meeste gevechten zich uh, plaatsvonden en wij, uh, wij zijn gebaseerd in het zuiden... Uh, maar wat we gezien hebben in de ziekenhuizen zijn enorm veel gewonden die zijn binnengekomen. En ook, uh, er werden ook dode mensen binnengebracht omdat hier ook het mortuarium is. En wat voor wonden hebben die mensen? Uh, die mensen hebben voor het belangrijk deel kogelwonden, uh, maar ook machettenwonden. Ongeveer 10% is uh, aangebracht met een machette, een groot mes is dat. Um, en, uh, en die kogelwonden die veroorzaken dan uh, botbreuken. Dus we hadden veel uh, open botbreuken en ook uh, abdominale, dus buikwonden, die ja. uh, gisteren binnenkwamen. En zijn het mensen van verschillende achtergronden? Want ik begrijp dat diverse bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan op dit moment. Uh, ja, het zijn mensen van verschillende bevolkingsgroepen, uh, van verschillende religies, van verschillende etniciteiten. Uh, ongeveer een kwart van de slachtoffers die we gisteren hebben zien binnenkomen gewond uh, zijn vrouwen. We hebben ook een aantal kinderen verzorgd. Uh, dus uh, het is uh, niet alleen tussen strijders... maar ook, uh, ook uh, mensen van de algemene populatie die, uh, die hier geraakt wordt. Ja, dus de bevolking is het slachtoffer van uh, de chaos op dit moment? Daar komt het op neer, ja. ja. Zo'n missie, hè, waar we nu mee in is gestemd door de VN-veiligheidsraad... Um, van Franse deelnemen aan een Afrikaanse vredesmacht. Er zijn al Afrikanen daar. Wat kan dat betekenen? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik ben natuurlijk zelf uh, werkzaam voor een medische organisatie en niet per se uh, hier als uh, militaire stratege. Nee, begrijp ik. Uh, maar wat ik heb besproken en wat ik heb gehoord van uh, met name onze lokale collega's is dat er in eerste instantie toch vooral opluchting uh, overheerst over, uh, over de aankomst van, uh, van een internationale macht. Uh, omdat uh, het voor iedereen belangrijk is dat het zo snel mogelijk uh, rustig wordt. En uh, mensen met elkaar gaan praten in plaats van uh, vechten. Mm -hmm. En zo'n internationale macht, uh, volgens mijn collega's, uh, zou daarbij goed kunnen helpen. Ja. Is er paniek onder de bevolking over wat er gaande is in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Paniek. Is niet misschien het goede woord, maar uh, iedereen is uh, zeer zeer ongerust. Hè. Als ik vandaag uh, vandaag zijn we dus ook weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Ik ben daar ook nu. Uh, op straat zie je gewoon vrijwel niemand. Uh, iedereen die, uh, die verschand zich thuis en uh, wacht uh, op wat er komen gaat. En uh, probeert uh, het hoofd laag te houden en op die manier uh, zelf uh, goed uit te komen. En komen er nog steeds gewonden binnen op dit moment? Want u bent nu in het ziekenhuis, zegt u? Ja, ik ben nu in het ziekenhuis. Uh, uh, tot nu toe uh, uh, valt het mee vergeleken met het aantal gewonden wat we gisteren hebben gezien. Gisteren hadden we diverse tientallen, 60 tot 100. Afhankelijk van hoe je, hoe je telt. Ja. Um, en um, uh, vandaag uh, heb ik uh, wel uh, een paar uh, erg zieke mensen zien binnenkomen... maar ook waarschijnlijk nog geen gewonden. Goed. Fijn dat u ons te woord wilde staan vanochtend. Wat was dat, mevrouw Van Velden? Dat was een uh, harde knal... En het ziet er nou uit dat iemand per ongeluk zijn pistool liet afgaan in de grond. Oké. Okay. Nou, mocht daar nog nieuws zijn, uh, laat dan even van u horen, mevrouw van der Velde. En doet u voorzichtig. Ja. In de Centraal Afrikaanse ja, Republiek, in de hoofdstad Bangui. Zij is van uh, artsen zonder grenzen. Goed. Dit is het NOS Radio 1 journaal.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 Michael Bublé met Brian Adams, U hoorde hem. After all, nog eventjes terug naar mijn in Zeeland. We horen de wind al op de achtergrond. Neltje Jans, de schuiven nog naar beneden. De zon komt op. Er is een inhaalverbod. En je mag maar 70 als je er overheen rijdt. Sommige automobilisten houden er zich ook aan. De meeuwen, ze schuilen. Achter de dijk. En dan de schipper. Van de reddingboot hier bij Neeltje Jans. Van de Koopmansdank, die de motor heeft gestart. We gaan even een stukje varen. Toch spannend, hè? Ja, enorm. Harde wind buiten. Een van de bemanningsleden? Ja. Vrijwilligerswerk is het, hè? Ja. Je krijgt er niks voor. Nee. <laughs> Helemaal niks. Wat, wat voor gevoel is het, dit soort, dit soort momenten... als de schuiven dichtgaan van Neeltje Jans? Het is gewoon prachtig. Het is de natuur. is dus het hoort erbij. Ah, wel spannend als je er buiten gaat, ja. Er kan wat gebeuren. Ja, ja. Veilig, hoor, dus er uh, kan weinig gebeuren. Het was rustig vannacht. De pieper is niet gegaan. Nee, helemaal niks. Jammer? Nee, hoor, helemaal niet. Ik zit er niet op te wachten naar buiten, dus... Uh, Waarom eh. doet een mens dit vrijwillig als je er ook nog eens niks voor krijgt? Passie. Dat is gewoon een passie. Waar komt die vandaan? Ah, ik denk dat dat in je moest zitten. Als je eenmaal bij de KRM zit, dan word je verliefd eigenlijk erop. En dan... Uh, het is net als een huwelijk dat je al had. Oh, ja. Dat kan ook een tegenvaller zijn, een huwelijk. Ah, ja, nee hoor. Nee hoor, nee, dit is hier niet. Echt niet. Ik zie het aan het gezicht. Het is gewoon prachtig. De ogen tranen een beetje door de wind. Vanmiddag om vier uur is het opnieuw hoog water. De sluis dubbel rood gesloten. Geen scheepvaartverkeer mogelijk. We gaan de boot op, we gaan een stukje varen. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mooi verslag van uh, Minor Remmers vanuit Zeeland. Bij mij Jeroen Tjepkema. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de voorpagina's van de meeste kranten. Pagina grote foto's natuurlijk van Nelson Mandela. De wereld een held, schrijft trouw. Eén van ons, maar toch net iets groter dan wij allemaal. Dat lezen we in de Volkskrant. De krant heeft ook een speciale bijlage samengesteld over Mandela. Prachtige foto trouwens ook op de voorpagina. In zwart-wit. Um, die speciale bijlage verschijnt morgen... maar kan vandaag al wel online worden ingezien. TV Utrecht meldt dat aan de Nelson Mandela-brug in Utrecht... spandoeken zijn gehangen met de tekst Moordenaarsbrug. Ook in Zoetermeer is dit gebeurd. Een extreemrechtse groepering zegt dat ze een tegengeluid willen laten horen... tegen de overmatig gooskleurige berichtgeving in de landelijke media. Een boze omwonende heeft de spandoeken vanochtend vroeg weer weggehaald. Het financiële dagblad kiest op de voorpagina voor Nederlanders met zwart geld op geheime bankrekeningen in Zwitserland en Luxemburg. Die zijn daar niet langer welkom. Volgens het financiële dagblad mogen ze of zelf hun geld overmaken naar een andere bank of een cheque met het goed meenemen. Daarna wordt de bankrekening opgeheven. Stichting Red de Kuip heeft een nieuw plan om het stadion van Feyenoord ingrijpend te vernieuwen. De AD schrijft dat het maandag gepresenteerd wordt aan de aandeelhouders. Het stadion moet een derde ring krijgen, nieuwe skyboxen en horecavoorzieningen. En dat alles voor 141 miljoen euro. Een aanpak om scooterdieven te pakken lijkt te werken. Dat meldt de Telegraaf. Voor het eerst is een gestolen scooter teruggevonden via het GPS-volgsysteem. Vele honderden bezitters hebben dat laten inbouwen. Het nieuws is hoopgevend, maar we zijn er nog lang niet... zegt de directeur van verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit in de krant. En in veel kranten aandacht voor de WK-loting van vanmiddag... vanochtend ook al bij ons te horen. Volgens het AD gaat het over voetbal, maar meer dan ooit ook om klimaat en logistiek. Want waar in Brazilië zal Oranje spelen? Midden in het Amazonegebied en in het noorden... daar zullen Robin van Persie en Co. levend geroosterd worden. Pff, dat is dus de krant. Oei, oei, oei. Nou, u hoort het allemaal hoor. Hier op Radio 1, later vandaag, die live volgen.